Wij verbinden u thans met Rome, waar onze speciale verslaggever nadere bijzonderheden heeft vernomen omtrent de toestand in Italië. Het URH, dokter. Op een paar seconden na. Wat is het daar op het beeld? Op het scherm? camerabeeld vanuit de eerste raket.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 We hebben geluisterd naar het dertigste en laatste deel van de planeteneter door Julien van Remoeitere, Wees op uw hoede. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Professor Hinden, Frans Somers. Ruimtevaartingenieur Smol, Paul van der Lek. Omroeper, Frans Kokshoren. Technische realisatie, Tom Prudon, Beer en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.